van 7 uur. Christian Bodenbacker met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in Europa is gedemonstreerd tegen de vrijhandelsakkoorden met de VS en Canada. Vooral in zeven Duitse steden waren veel mensen op de been. De schattingen variëren van 180.000 tot 320.000. Ook in onder meer Oostenrijk en Zweden werd gedemonstreerd. Protest was georganiseerd door onder meer milieuorganisaties en vakbonden. Die zijn bang dat de handelsakkoorden met de VS en Canada leiden tot uitholling van milieuafspraken en sociale standaarden. Een demonstratie tegen het asielzoekerscentrum in Oude Pekela is rustig verlopen. De betoging van Kameraadschap Noord-Nederland trok enkele tientallen mensen, veel minder dan de 700 waarop de organisatie had gehoopt. De demonstranten zijn boos vanwege incidenten rond het asielzoekerscentrum in het Groningse dorp. Een demonstratie eerder deze week trok zo'n 100 mensen. Het KNMI in de beeld is getroffen door een stroomstoring. Daardoor kan de weerdienst geen gegevens verspreiden. Op verschillende weersites zijn geen waarnemingen beschikbaar. En ook Schiphol krijgt geen actuele informatie. Volgens NOS-weerman Marco Verhoef zijn er bijvoorbeeld geen radargegevens beschikbaar. Verwachtingen zijn er wel, want die zijn niet alleen op actuele waarnemingen gebaseerd. De stroomstoring bij het KNMI ontstond volgens RTV Utrecht tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de stroomvoorziening. Na haar Olympische titel heeft Anna van der Breggen nu ook de Europese titel bij het wielrennen op de weg gewonnen. Ze was in de eindsprint in Bretagne sneller dan haar vier concurrenten in de kopgroep. Marianne Vos eindigde als zevende. Donderdag won Van der Breggen op het EK al zilver in de tijdrit achter Ellen van Dijk. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben eenvoudig gewonnen van Zweden. Robin Haase en Jean-Julien Royer wonnen het dubbelspel in drie sets. Na de twee overwinningen van gisteren staat het nu 3-0. De twee enkelspelen van morgen doen er dus niet meer toe. Door de overwinning komt Nederland ook volgend jaar uit in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone. Het weer. In het oosten en zuidoosten kan een bui vallen, in het westen af en toe zon. Morgen wat meer zon en 20 tot 22 graden langs de kust kan in de loop van de middag een bui vallen. Dit was het NOS Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, leven.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. De van onze Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Een 26e jaar van aflevering 38. Dat maakt vandaag vrijdag, 16 september 2016. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Top 40 van Europa. Hier op CMM Zandvoort. Deze week in de lijst hebben we 10 stijgers, 9 zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. 4 nieuwe binnenkomers betekent ook dat er 4 mensen uit de lijst zijn verdwenen. Haley Steinfeld samen met DNC met Rockbottom na 17 weken uit de lijst verdwenen. Megan trainer met Nona 21 weken uit de lijst. Time Flies met once in a while na 10 weken uit de lijst. En helaas de Red Top Chili Peppers met Dark Necessities na 17 weken uit de lijst verdwenen. Maar daarmee krijgen we vier hele nieuwe binnenkomers daarvoor. Onder andere Dua Lipa en Justin Bieber. Wie het precies zal zijn, dat hoor je zo direct natuurlijk allemaal. En nee, dan gaan we kijken wat de snelste stijger is deze week. De een beetje die negen plaats is opgeschoten. Dan heb ik het over Saker wel. Samen met Salvi met de Trumpet. En Willy William met Ego is de snelste daler van deze week. Hey, over een kleine, na ruim 20 minuten kan ik beter zeggen. Gaan we naar Tim Commons overschakelen, kijken hoe het met de F1 is uurtje later gaan we kijken naar de nederlandse top 40. En dan een kwartiertje later zijn we toegekomen aan een compleet nieuwe top 3 van deze week. En in die tussentijd gaan we natuurlijk de heetste hits van Europa behandelen voor je. Hey, maar eerst gaan we kijken naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Maar you were all that I need down in the sand you took the watch from my hand and said it's no more you When well, I spent the summer on you Never. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Met op 3 uh, Sam Felt, Summer on You. Nummer 2 was Weilar en de nummer 1 was Sophia. Hey, deze week beginnen we dan zoals altijd met de nummer 40. Dit is Jonas Bloem. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. De Fransoos Willy William met uh, Ego. Nummer 38. Uh, deze week 7 plaatsen gedaald. Van uh, um, 31 naar 38. Meteen de snelste dalen dus ook van uh, deze week hier uh, in de Euro Breakdown. 23 weken alweer uh, in de lijst. Hey, de nummer 97 slaan we even over. Die is van de Hollandse bodem. En wij gaan door met de nummer 36 en de nummer 7. En 36 is een nieuwe binnenkomer in de lijsten der lijsten. Want, uh, ja, nee, niet want. Het is gewoon de eerste nieuwe binnenkomer. Dua gaat het over. Dua werd geboren in uh, Londen... en ging op 11-jarige leeftijd terug naar uh, Kosovo, waar haar ouders vandaan komen. Na een paar jaar weet ze haar ouders te overtuigen om toch weer terug te gaan naar Londen, omdat ze dolgraag succesvol wilde worden als zangeres. Na nou, 2015 verschijnt haar eerste single. Dat was dan op uh, uh, 20-jarige leeftijd. New Love. Dat wordt opgevolgd door Be The One. En die kennen we natuurlijk allemaal. Want halfweg februari 2016 uh, uh, uh, ja, bereikte ze de Vijfde plaats met dat nummer in de Nederlandse top 40. Ook door opvolger volger Harder dan hell uh, doet het heel goed en komt tot een nummer 10. Nou, ondertussen staat haar eerste tournee door het Verenigd Koninkrijk en Europa... en wordt Blow Your Mind, staat erachter, nou ja. uh, in augustus haar volgende single... En die single die is dus uh, deze week uh, nieuw binnengekomen. In februari 2017 moet haar uh, uh, debuutalbum uh, verschijnen. En hoe origineel dat debuutalbum gaat gewoon Dua Lipa heten. Hey, dat had ik niet afgesproken. Ja, deze. De nummer 36 dus uh, deze week uh, in de hitlijst. Dua Lipa. Mwah. I'm alive, alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind Mwah. I'm alive, alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind Tell me I'm too crazy, you can't take me, can't take me Tell me I have changed, but I'm the same, me Don't save me Inside hey. Mwah. Mm -hmm. <laughs> stay at least down till the song goes down when you're gone i lose faith i lose everything i have found High strings violence that's what i hear when you're by my side going oh.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 he can and any girl like you deserves a gentleman tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead i know i can treat you better better than he can i'll stop time for you the second you say you'd like me too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 Nummer 31 van deze week. Sean de Street You Better. En daar nou, daarvoor hoorde je de nummer 33. Uh, Meu met een Final Song. Zo direct uh, krijg ik op te horen van mij uh, welke platen er allemaal wel en uh, niet zijn gedraaid. Maar eerst is even een kleine inleiding naar de volgende nieuwe binnenkomer die we hebben. Ik ga er alleen uh, niet veel tijd aan besteden. Want het heeft al zoveel gedaan in de afgelopen... Uh, en de afgelopen uh, periodes. Uh, want ze heeft wel heel vaak uh, de hitlijsten bestormd. En dan heb ik het over uh, Ariane Grande. Want uh, Interview, de laatste nummer, uh, werd, een, werd haar tiende hit ondertussen. En uh, deze maand uh, wordt uh, Side to Side, haar samenwerking met uh, Nicki Minaj, haar nieuwe single. En uh, die is dus ook uh, nieuw binnengekomen deze week op een uh, hele mooie 30ste plaats. Ariane Grande dus uh, nieuw binnengekomen op uh, nummer 30. Samen met uh, Nicki Minaj. Met, um, uh, Side to Side. The Euro Breakdown. Banana yeah. Day. Banana yeah. Day. Nicki Minaj. Yeah. type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle, I'm true, yo, get you the type of blow, if you want a menage, I got a tricycle, go. all these bitches froze, It's my mini-me, I de-smokin' so they call me Young Nicky Chimney, rappers and they feelin' cause they feelin' me, Mm. I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me. have the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, can I make my gum pop? I'm the queen of rap gum, Ariana run pop. Mm. These friends keep fucking way too much. Say I should give them up. Climbing on trees, oh, through every emotion, when you know that they don't. You. Oh, I'll go with you anywhere Oh, and I will be with you When the darkest winter comes Oh, and I will be with you To feel the California sun Oh, and I will be with you In the night time when it's through Oh, I'll go anywhere with you Find the gold ain't there Darling, just look behind you Or I'll go with you anyway van deze week. I go anywhere with you, the passenger is dat. Als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Alleen weet ik dat nog niet zeker, want ik heb nog niet gesproken. Maar we gaan gewoon... Oh, wacht even hoor. We gaan het gewoon proberen kijken of die er is. Dan heb ik het natuurlijk over Tim Koemans. Zo, de jingle zit wel erg ver weg. Tim? Ja? Hoe is het nou? Ja, goed. Ja, uh, die MD-speler doet het nog steeds niet. Wacht even, hoor. Oh. <laughs> <laughs> ik hoor hem wel ergens heel ver weg, maar ja, dat is niet voldoende natuurlijk. Ik heb geen idee. Nee? Oh, ja, prima. Ja, nee, uh, je, je haalt hier inspiratie uit de jingle, uh, hoorde ik, uh, de vorige oh, keer. Dus, ja, uh, die, die, die missen we weer eventjes, ja. Ja, ja, ja. ja, maar dat is niet erg. Want wat niet is, kan nog komen, toch? Dat is waar. Nee, hoor, we hebben inspiratie genoeg deze week. We vorige week natuurlijk geen... Uh... Geen praatje gehad, omdat ik zelf niet in de gelegenheid was. Dus we hebben genoeg te vertellen weer deze week. Oké. Okay. Um, allereerst gaan we het even hebben over de Grand Prix van Monsavond, twee weken geleden. Uh, ja, nogmaals, die hebben we niet besproken, dus daar hebben we het kort nog even over. Um, ik heb hem niet helemaal kunnen zien, uh, maar wel grotendeels. En wat me eigenlijk opviel is dat het eigenlijk een beetje een saaie wedstrijd was, zoals van tevoren een beetje... Verwacht ook. Uh, de Mercedes waren oppermachtig in de vrije training en de kwalificatie. En dat uitte zich ook in de race. Waren het niet dat Lewis Hamilton, Hamilton bijna zijn auto liet afslaan tijdens de start. En dus een heleboel plekken verwoord. Maar met al die snelheid van die Mercedes reed hij zo weer terug naar de tweede plek. Alleen was die Nico Rosberg te ver weg om die nog uh, ja, bij te halen. Dus uh, Nico Rosberg won voor het eerst op Monza. Uh, Lewis Hamilton netjes tweede. En daarachter de Ferrari's met Vettel op drie en Kimi Raikkonen op vier. En Max, ja, die uh, moest vanaf P7 komen bij de kwalificatie, verpest zijn start. Beetje hetzelfde als wat Lewis Hamilton had, uh, leek het al op. En moest vanaf twaalfde zijn plek weer uh, terug gaan proberen te vinden. En dat lukte, aan het eind van de race eindigde hij als zevende op twee plekjes achter zijn team Maatje Ricciardo. En uh, ja, een beetje een kleurloze wedstrijd. Zowel voor ja, eigenlijk alle popteams als we dat erachter, Er gebeurde eigenlijk heel weinig. Um, en dat resulteert in de volgende stand. Lewis Hamilton nog altijd aan kop met 250 punten. Maar Nico Rosberg is uh, het gat weer lekker aan dicht. Er zitten nog maar twee puntjes achter. En de heren staan inmiddels bijna 100 punten voor op de rest. Met Ricciardo op de derde plek, Vettel op de vierde plek, Kimi Rijkoon op de vijfde plek. En Max Verstappen op 40 punten van plek 3 op de zesde positie. Dus dat, uh, ja, hij zal nog even zijn best moeten doen om wat verder te klimmen in dat uh, WK-klassement. Maar dat gaat zich uh, nog uiten voor het aankomende weekend. Dan de afgelopen twee weken heb ik ook een aantal nieuwtjes gezien. Um, ik moet ik er eerlijk bij zeggen dat er niet extreem veel is gebeurd. Uh, het lijkt erop dat het silly season, zoals we dat noemen in Sommel er weer een beetje aan ziet te komen. Er zijn nog een aantal teams die uh, de rijders voor volgend seizoen nog niet uh, duidelijk hebben gemaakt. En dat resulteert altijd weer in roddels en nieuwtjes en babbeltjes. Als ik die allemaal moet gaan behandelen, zijn we volgende week nog bezig. Nou ja, ik heb de tijd hoor. Ja, <lacht> ja ik, heb ze alleen, ik, ik heb ze alleen niet allemaal op een rijtje staan, dus dat is lastig. Um, wat ze bijvoorbeeld zeggen bij Sauber is dat um, de rijderskeuze volledig op talent wordt gebaseerd. Um, zoals bijvoorbeeld bij Ferrari nog wel eens een wereldkampioen wordt binnengehaald. Zullen ze dat bij Sauber niet zo snel doen. Met omdat het uh, heel veel geld kost, maar ook omdat ze de talenten de kans willen geven. En dat is natuurlijk ook bij Honda gebeurd, bij het team van uh, McLaren. Waar Jensen Button uh, eventjes op pauze gaat, zoals hij dat zelf letterlijk zei. En onze Belgische vriend Stoffen van Doorn daarin gaat stappen naast Fernando Alonso voor ons seizoen. Zo is er van alles aan de hand binnen de rijders. Um, we zien alleen dat in de top drie teams eigenlijk alles hetzelfde gaat blijven. Zowel Mercedes als Ferrari als uh, Red Bull gaat door met dezelfde rijders. Um, bij Williams is wel nog even de vraag wie de tweede rijder naast Valtteri Bottas gaat worden volgend jaar. Aangezien Felipe Massa heeft aangegeven dat hij ermee stopt. Um, maar dat is nog een nieuwtje voor uh, de aankomende weken. dat is nog niet zeker. Dan is er wel groot nieuws, namelijk uh, het organiserend geheel achter de Formule 1 uh, is verkocht. Uh, de Formule 1 Group, die werd geleid door Bernie Ecclestone, is verkocht aan Liberty Media. Een Amerikaans bedrijf die onder andere uh, Ziggo-eigenaar uh, is in Nederland. Um, en Chase Carrier wordt daar de nieuwe chairman van, uh, van de Formula 1 uh, Group. En die gaat dat samen met Bernie Ecclestone uh, allemaal aanpakken. Bernie Ecclestone blijft nog wel uh, de CEO van de Formula 1 Group. Dus hij blijft eigenlijk voor dat Liberty Media werken. Um, maar met die werken al pas een uh, klein bedragje van een 18 miljard euro uh, gemoeid. Dus om even aan te geven hoeveel cent het gaat tegenwoordig in de plein. Op zich wel uh, belangrijk nieuws, want Bernie Ecclestone is de afgelopen... Uh, na, ik, ik kan me niet eens herinneren wanneer hij uh, begonnen is met uh, het Formule 1 uh, regelen. Namelijk, dat is ook ver voor mijn geboorte gebeurd. <lacht> dus dat is misschien niet, niet zo gek. Ehm... Um... Maar dat gaat dus niets andere wending krijgen, maar waarschijnlijk gaan we daar voor de schermen niet zo heel veel van merken. In ieder geval de aankomende periode niet. Um, wat wel al duidelijk leek te gaan worden is dat de kaartverkoop een stuk goedkoper moet gaan worden. Dus we kunnen allemaal uh, volgend jaar naar Spa-Francorchamps toe voor een paar tientjes in plaats van uh, nou ja, zomaar een kleine 200 euro voor het hele weekend. Dat is goed nieuws. Dus uh, Als het goed is is dat goed nieuws inderdaad, maar ja, het is nog maar de vraag in hoeverre dat zich uh, daadwerkelijk op die manier gaat ontwikkelen. Een oh ja, manier om de te kopen, dat is afwachten denk ik dan maar. Hè. Um, dan even verder met het team van Ferrari. Uh, nou ja, het leek erop dat ze goed presteerden afgelopen weekend door allebei de Red Bulls te verslaan. En ook echt wel betere pace tonen tijdens de wedstrijd. Um, maar de Ferrari top was nog altijd niet tevreden met de derde positie op een dermate groot achterstand op de Mercedes. Dat ze zoiets hebben van nou, wij falen nog steeds in onze aanpak. En daarom hebben ze gezegd van nou, voor 2017, voor het volgende seizoen gaan we met een hele groep nieuwe mensen beginnen. Um, het huidige team maakt nog wel het seizoen af, maar dan gaan we... Een aantal personen gaan eruit en er komen een aantal nieuwe personen bij. En ze willen nog niet vertellen wie dat dan gaan zijn. Maar dat de dingen gaan veranderen bij de al van Ferrari gaat, uh, dat is duidelijk. Uh, en ook daar is het even afwachten hoe dat zich precies gaat ontwikkelen. En sowieso voor 2017 is er natuurlijk een heleboel te doen. Um, we hebben het al meerdere keren gehad over de nieuwe banden en de nieuwe achtervleugel die de, auto gaan, uh, die de auto's gaan versieren. En die de auto's ook een seconde of vier per rondje sneller moeten gaan maken. Het is dus nog maar de vraag hoe zich ook dat we zich weer gaat ontwikkelen. Er is dus een hoop afwachten, denk ik, de aankomende maanden. <laughs> Met al die speculaties. Maar um, ja, er wordt wel geroepen dat uh, het grote voordeel van Mercedes. Uh, uh, er afgaat, omdat de teams van Ferrari en Red Bull eigenlijk een veel beter chassis hebben staan. Dus dat zie je in, in de bochtensnelheid in principe, die Mercedes lopen zo hard, omdat er zo'n gigantisch goede motor in zit. En met die veranderingen van volgend jaar lijkt het erop dat uh, de chassis veel belangrijker gaan worden dan de motoren. Dus dat is, uh, dat is wel even belangrijk. En wordt een uh, spannend uh, ontwikkelingspuntje dan? Ja, nee, precies. Uh, dat gaan we natuurlijk pas zien bij de eerste tests uh, aan het begin van het seizoen. Dus het zal ergens in januari, februari zijn. Dat we dat soort dingen gaan meekrijgen. Maar uh, ja, ik heb er wel een goede verwachting bij eigenlijk. Uh, zeker met, met, met de, de, de knowledge dat uh, de Red Bulls eigenlijk altijd het beste chassis hebben in het, uh, in het veld. Ik kan dat best wel eens hoge ogen gaan gooien voor volgend seizoen voor Max en, uh, en Ricciardo. En dan eventjes naar uh, de Grand Prix van Singapore van aankomend weekend... Um, het leuke is dat op dat Grand Prix circuit eigenlijk altijd de auto's met de betere chassis naar voren komen. Dus dat zou al een beetje de voorproefing voor volgend seizoen kunnen ze betekenen. En zo ook vorig jaar zagen we dat, dat um, de Mercedes daar, terwijl ze het hele seizoen eigenlijk elke circuit uh, ver uit bovenaan reden, in Singapore helemaal niet te pas kwamen. Uh, nu, uh, uh, Lewis Hamilton viel zelfs uit en Nico Rosberg werd geloof ik de vijfde. Uh, voor ons is de Grand Prix van Singapore van vorig jaar bekend om Max Verstappen natuurlijk. Uh, maakte een fout bij de start. Uh, lag anderhalve ronde achter na een paar rondjes en moest uh, vanaf die plek helemaal beginnen. En met een paar masseltjes met safety cars en toch ook wel een briljante race kwam die op P8 terecht. En uh, het was ook een heel bekend moment dat Team uh, team vroeg van... Hey, Max laat de Carlos Sainz er eens even voorbij want die is sneller. En dat Max gewoon keihard riep... Nee, dat doe ik niet. En daarom is <laughs> de Grand Prix bij ons heel bekend. Um, dus dat is weer dezelfde... Het is ook natuurlijk de enige Grand Prix in het donker... die bij Kunstlicht wordt verreden. En ja, en er was ook iets uh, volgens mij toen in... jaren geleden iets met een uh, dier, met een hert. Volgens mij was dat niet op uh, Singapore. Nee? Dat weet ik niet zeker, nee. O, dier, oh dier. Oh Geen idee. Ah, <laughs> nee, volgens mij op Singapore. Ah, maakt niet uit. Um, Vettel won daar vorig jaar met de Ferrari, dus de Ferrari boys zijn ook weer uh, helemaal hot natuurlijk. Dus we gaan zien uh, wat er gaat gebeuren bij de topteams. In ieder geval, uh, vanmorgen alvast goed nieuws vanuit Singapore, namelijk Max Verstappen, jawel, P1 in de vrije training nummertje 1. En uh, nou, eh, vast. <lacht> nou zeggen we natuurlijk altijd vast van de vrije trainingen, die uh, maken eigenlijk nog helemaal niks uit voor de rest van het weekend. Um, ...toch kun je er een heel klein beetje wat dingetjes van afleren... ...en dat is dat de Red Bulls er gewoon goed bij staan op het moment. Um, um, Ricciardo werd tweede met de Red Bull... ...en Vettel werd derde met de Ferrari. En op 4 en 5 waren dat pas de Mercedes... ...en met Lewis en Nico Rosberg. En vervolgens Kimi Raikkonen op de zesde positie. Um, wat ook wel verband was dat... ...bij de Toro Rosso als ze er goed bij zaten op 7 en 8... Um, hadden ze ook dit seizoen nog niet echt voor elkaar gekregen... ...met, met uh, de oude Ferrari motor als ze dus meer rijden... ...die ook geen updates meer krijgt is dat uh, Carlos Sainz riep al dat dit waarschijnlijk het laatste weekend is waar ze aardig voor de dag kunnen gaan komen en daarmee moeten ze het seizoen dus gaan uitmaken. Dan de vrede, tweede vrije training van vandaag is nu net begonnen, een minuut of tien geleden. Uh, er zijn nog weinig resultaten van bekend, maar dat gaan we lekker volgen. En dan om twaalf uur morgenochtend de derde vrije training, alvorens wij naar de kwalificatie gaan kijken om drie uur Nederlandse tijd. Normaal is dat om twee uur, maar deze, dit weekend dus om drie uur Nederlandse tijd, dus let daarop. En dan zondag wel weer gewoon normaal om twee uur Nederlandse tijd de kwalificatie, of de, de race natuurlijk. Nice. En dan zijn we er alweer bij. Nou, keurig! <laughs> ik vind het knap hoe je het uh, twee weken hebt uh, bij kunnen praten. Ja, valt mee toch? Nou, er is niet zo extreem veel gebeurd. Dus dat, uh, dat scheelt. Kunnen we dat snel afhandelen. <laughs> ik zit even te zoeken met dat hert. Maar ik kan hem niet vinden. <laughs> ik, kan niet ik kan me teven. wel inderdaad iets van herinneren dat er een hert op de baan liep, maar volgens mij was dat niet in Singapore. Ja, toen zeiden ze oh dier, oh dier. En dan maakte hij een grapje zeg maar, die... Uh, ja, Nou, ja, maakt niet uit. Het die dat riep, maar die roept altijd dat soort dingetjes namelijk. Ja, het was in ieder geval een humoristische uh, actie, in ieder geval. Maar ah, goed, maakt niet uit. Wil je nou, uh, Tim? Ja. Willen mensen nou uh, veel meer uh, weten daarover? En uh, even jou persoonlijk spreken, dan kan dat, hè, vanavond. Ja, ja ik sta weer in de kroeg, geloof ik. Kaffeevier. Ja, nee, helemaal goed. Dus uh, we gaan straks even bijpraten. Dat is helemaal goed. Mag hey, je weer bedanken voor uh, dit moment? Jazeker. Nou, bij deze bedankt. Graag <laughs> gedaan. <laughs> en uh, volgende week uh, zullen we meer horen hoe het er is uh, verlopen op uh, Singapore. Yes. Dankjewel, Tim Koemans. Ja.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 She's dead. Cause I'm hot like hell super when I'm not Then you're by yourself Mind the answer to your prayers I'll give you the pleasure heaven And I'll give it to you Hotter than hell Hotter than hell You're a matter from heaven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 25 van deze week, do Lipa, Harder Than hell En de voordeel nummer 27, DMC met de Toothbrush. En zo direct krijg van mij te horen welke platen er allemaal wel en niet zijn geweest al ondertussen. Maar eerst gaan we ons opmaken voor de een na laatste nieuwe binnenkomer, de Noor Kyra Dal. Wordt een eenklap bekend als hij een remix maakt van Ed Sheeran's hit I See Fire. En dan heb ik het natuurlijk over Kygo. Nou, hij heeft een heleboel uh, dingen gedaan ondertussen. En op 13 mei 2016 verschijnt dan eindelijk zijn uh, debuutalbum uh, van uh, Kaiko, Cloud 9. En als voorloper van het uh, album verschijnt halverwege maart ook de track Fragile samen met uh, Brit Labyrinth. Raging wordt door uh, uh, dan de collega's van 50 jaar uitgeroepen door Dance Machine In augustus lanceert Kaiko zijn eigen kledinglijn. En is hij te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... waarbij hij uh, met uh, Julia Michaels het nummer Carry Me brengt. Nou, dat nummer uh, Carry Me dat is uh, zo goed uh, opgepakt uh, tijdens de Olympische Spelen... door de Europeanen dat hij deze week nieuw binnengekomen is op een 24 e plaats. Kygo is dit samen met Julia Michaels met Carry Me... Almost like there's no sense De nummer 23 uh, van deze week. En die is in handen van uh, Charlie Put.